Nieuws van 9 uur. Jan van der Putten met het NOS-journaal. ING gaat reorganiseren. In Nederland verdwijnen 2300 banen, dat is 15 van het totaal. In België gaan 3200 arbeidsplaatsen verloren. In totaal schrapt ING de komende vijf jaar in de Benelux 7000 banen. Volgens de bank is dat nodig omdat steeds meer bankzaken via internet gaan. Daardoor is er minder personeel nodig. Vakbond FNV Finance zoemt de reorganisatie bij ING fors, maar zegt ook dat er een goed sociaal plan ligt. Etnisch profileren door politieagenten deugt niet en het is onprofessioneel, zegt plaatsvervangend korpschef Bik van de Nationale Politie. Uit een rapport in opdracht van het onderzoeksprogramma Politie en Wetenschap blijkt dat de politie huidkleur laat meewegen bij de keuze of iemand gecontroleerd moet worden. Volgens korpschef Bik gebeurt dat onbewust en onbedoeld. Automobilisten krijgen hun rijbewijs over een paar jaar waarschijnlijk op hun smartphone. Het plastic rijbewijs zou dan kunnen verdwijnen. De Rijksdienst voor het Wegverkeer verwacht dat de techniek rond 2020 veilig genoeg is. In de VS loopt al een proef met een rijbewijs als app op de smartphone. Alcoholgebruik kost de Nederlandse samenleving elk jaar ongeveer 2,5 miljard euro. Dat blijkt uit cijfers van het RIVM. De totale kosten van alcoholgebruik waren in 2013 ruim 8 miljard euro. Maar alcohol leverde ook geld op voor bijvoorbeeld supermarkten en cafés. Ook de overheid verdient eraan door de accijnsen. Vroegtijdige sterfgevallen vormen de grootste kostenpost. Elk jaar overlijden bijna 3000 mensen aan kanker door alcohol. Verder zijn werknemers minder productief als ze gedronken hebben. En ook de politie is veel geld kwijt aan ruzies en verkeersongevallen waarbij drank in het spel is. Dan nog het weer, wegtrekkende buien en op steeds meer plaatsen zon. Het wordt een graad of 17. Morgen zonnig en droog en 17 graden. Vanaf woensdag wordt het een paar graden koeler. Dit was het NOS Show. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Het aantal files neemt langzaam af. Het was een hele drukke spits. Op de A1 Amersfoort Amsterdam tussen Naden en Knopend Muidenberg nog 5 kilometer file. Na een ongeluk de weg is weer vrij. A2 Den Bosch richting Utrecht tussen Everdingen en Utrecht 12 kilometer file. Richting Amsterdam tussen Maas en Vinkerveen 8 kilometer. En het komt door een kapotte vrachtwagen op de A4 Den Haag Amsterdam. Tussen de Hoek en Knoopend Badhoevedorp 6 kilometer. 11 kilometer stilstaan op de A4 Amsterdam Den Haag tussen Roelevaar en Zween en op de A10, Koenpleinwatergraafsmeer, bij Knopert de Nieuwe meer 6 kilometer file. Op de A12, Arnhem-Den Haag, tussen Driebergen en Knoop het Oude Rijn, 10 kilometer file. Een half uur vertraging op de A20, hoek van Holland richting Gouda, tussen Rotterdam, Prins Alexander en Knoop het Gouwen. 9 kilometer file door een onwelwording, verkeer kan omrijden via Den Haag. Op de A28, Zwolle Amersfoort, tussen Strandhorst en Nijkerk, 5 kilometer file. En tot zover de verkeersinformatie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 You're making me feel I can do, I can do it Even na drie uur, welkom terug bij Sandport op zaterdag. Uur twee, Albert Jung. Met daarin de volgende onderwerpen. Nou, zojuist om drie uur is de kwalificatie van start gegaan van de Formule 1 voor de race van morgen. Een, een prachtige nachtrace wordt het in Singapore. Hij wordt morgen gewoon twee Een beetje donker, om, ja. Twee uur Nederlandse tijd verreden, dus dat is wel weer mooi. Maar het is een avondrace echt met kunstlicht. Dus een hele spectaculaire race. Uh, iedereen is naar buiten behalve. Ricky Jardo was nog niet naar buiten. Max Verstappen is inmiddels ook op de baan. Die is best een warm-up lab bezig u op de hoogte. Verder gaan we natuurlijk zoals u van ons gewend bent, rond de klok van half vier de evenementenagenda doen. De zomervakanties zijn voorbij, maar de evenementen blijven onze aandacht hebben. Want er blijven genoeg evenementen over en organise, georganiseerde evenementen in Zandvoort die uw aandacht verdienen. Dat rond de klok van half vier. Uiteraard hebben we ook nog Zandvoort nieuws in het kort. En ik zou zeggen genoeg reden om ook het tweede uur te blijven luisteren naar uw enige echte lokale zender. Zie FM. Nou, ik heb daar helemaal niks aan toe te voegen, buiten dat we ook heel veel lekkere muziek hebben, waaronder deze van Stay Cold. Hier is de wallpaper. Spannend daar in Singapore, uh, Albert-Jan. Q1, nog een kleine drie minuten te gaan. Hoe gaat het met onze eigen Max Verstappen? Nou ja, allereerst vrij vroeg gingen bij de Mercedes uh, al naar buiten. En uh, nou, die zetten al vrij snel de twee snelste tijden neer. Maar uh, toen, uh, toen kwam uh, Verstappen, die benestelde die zich tussen uh, Raico, de Rijkonen ook uh, snel in Q1. Die momenteel de twee, tweede snelste tijd. Verstappen op derde, vier, Hamilton, vijf, Rosberg. En als snelste, teammaatje, Rieke Jardo. Maar wat er veel meer problemen oplevert, is Vettel. Vettel momenteel in de pit, met nog 2,06 seconden gaan in Q1. Er zijn problemen met de, met de remtoestand uh, van de auto... Dus ik ben benieuwd of uh, Vettel het nog gaat redden om naar buiten te gaan. En anders is het, uh, ja, jammer voor Vettel. Maar dan starten vanaf de laatste positie. We houden hem nu op de hoogte. Ja, dat ziet er niet echt uh, best uit voor Sebastiaan Vettel. We houden het, uh, ja, uiteraard Q2 en Q3 ook voor je in de gaten, in de gaten daar in Singapore. Zaterdagmiddag van de CFM, Zotvaar op zaterdag. Bij het tot aan 5 uur vanmiddag. En we zijn in afwachting van Q2 met daarin ook weer Max Verstappen, maar geen Sebastian Vettel. Nee, allereerst even uh, voor ik het volgende bericht uh, ga voor, uh, voorlezen. Uh, de uitvallers in Q1 zijn op de 17e plek Jonathan Palmer, op 18 Magnussen, 19e Nasser, 20e 21e Ocon. En last but not least. Sebastian Vettel. Oei, duidelijk, een tegenvaller. Rempro, remproblemen en uh, dat kon hij niet meer tijdig uh, worden uh, hersteld. Zodat hij in de pits bleef en morgen dus als laatste van start zou gaan. Maar uh, bovenin is het ongemeen spannend. Zo Ricciardo, Ri Raikkonen, Hamilton, uh, uh, Rosberg en natuurlijk, last but not least, onze eigen Max. Van het uh, Formule 1-nieuws naar de bridge. Ja, bridge. Bridge jij? Nee. Heb je ooit gebridged? Nee, ook niet. Oh, ik heb, uh, is een, is leuk? Leuk. Het grijze verleden heb ik wel gebridged. Is echt een, is, is, is, als je er één keer aan verslaafd bent, dan uh, is het erg verslavend. En dat hebben ze bij Pluspunt ook door. Want bij Pluspunt start namelijk op, op dinsdag 20 september een basiscursus Bridge. Onder leiding van Gertjan jan van Amsterdam leert u in twaalf avonden... van half acht s'avonds tot half tien de grondbeginselen van het bridgen. Bridge houdt niet alleen uw hersenen in conditie, maar het is ook een belevenis. Bent u naar de cursus enthousiast geworden... dan kunt u in januari doorgaan met een vervolgcursus... Inschrijven kan via www.plus.zandvoort.nl www.plus.zandvoort.nl Of telefonisch 5740330 5740330 Dus vanaf 20 september de basiscursus Bridge bij het plus.nl Zit er over na te denken of te twijfelen het is echt een aanrader om te gaan britsen. Dankjewel Albert Jones, zo de evenementagenda. Er is weer voldoende te doen de komende dagen in Salford. Weer een grote stapel papier voor je neus, dus dat komt helemaal goed. Boeien zo dadelijk om half vier bij CFM. Maar eerst de kiss from Fame met Starmaker. Here as I watch the ships go by I'm rooted to my shore. I keep asking myself why If there's more on the other side De Kids from Fame en de Star Maker. Tijd voor de evenementen. Ja, het zijn er weer heel veel, hè Albert-Jan? <laughs> uh, ja, helaas kunnen de kijkers niet meekijken... omdat de webcams het niet doen. Maar uh, ik heb weer een hele mooie stapel voor me liggen. Terwijl Q2 uh, net twee minuten oud is. Uh, dus daarover later meer. En dan hebben we het over de kwalificatie van de Formule 1... voor de Formule 1 race van morgen. Om twee uur, Nederlandse tijd in Singapore. Uh, we hebben natuurlijk die historische Grand Prix gehad in, uh, in Zandvoort. Met die mooie parade. Met die mooie parade. Heel en mooi. uh, u kunt er nog heerlijk nagenieten tijdens uh, de, de expositie van de historische BMW Racesport. Nog tot 25 september in het Zandvoorts Museum. Terug naar de dag van vandaag. Uh, vanaf half acht tot vijf voor twaalf vanavond is het tijd voor Dance in House Classic Party. Een heus strandfeest. Op vele verzoek eindigt Swingstation in de zomer van 2016 met een vette dance en house classic beach party. DJ is Grandmaster DJ XLR. Hij verblijde de organisatoren eerder met Dance Classics op 16 juli... en Dance House Classics bij de landgoedfeesten in Waterland en Ter Spelduin. Het feest is 100% overdekt en de Surview-terras is een heerlijke plek om te chillen en bij te kletsen. Tickets aan 12,50 euro. De deurprijs is 16 euro. En waar hebben we het dan over? Dan hebben we het over... Uh, de haven in Zandvoort. Strandafgang Paulusloot nummertje 9. Dus vanaf vanavond half 8 tot 5.12. De Dance and House Classic Party. Strandfeest. Het eindfeest van de zomer 2016. Morgen de klassiekliefhebbers kunnen ook weer hun hart ophalen... tijdens de classic concerts. En wel de prinses Christina... Concours, dat begint allemaal om drie uur. De entree is vijf euro. Na het zomerse treedt het prinses Christina Concours op... in de protestantse kerk tijdens de classic concertreeks morgen. Het Van Trio is een pianotrio met de wortels in Den Haag. Dat allemaal morgen vanaf drie uur in de protestantse kerk... aan de poststraat nummertje één en de entree is vijf euro. Nou, Dan doen we het toch even over klassieke muziek hebben... Uh, CFM, uw enige echte lokale radio... ...zender en tv-zender... Uh, ...heeft ook weer een klassiek programma... ...om wel op de zondagavond... ...iedere week verzorgde onze collega Ruud Janssen... ...tussen 7 en 9. ...dus klassiek liefhebbers kunnen ook op de radio... ...hun hart weer ophalen... ...maar goed, morgenmiddag vanaf drie uur... ...classic concert. Christina Concours... ...in de protestantse kerk, al hier... ...dan hebben we natuurlijk op 24 september... ...dat is even een bruggetje... ...naar de Stads- en Dorpsomroepers ...dat begint om kwart over twee op 24 september... ...en duurt tot half vijf... Op zaterdag 24 september zal het 18e alweer stads- en dorpsomroepersconcours plaatsvinden op het Kerkplein in Zandvoort. Hoewel de omroepers tegenwoordig uit het dagelijks straatbeeld zijn verdwenen, zijn ze nog steeds actief. Mensen met een hang naar het verleden tijden, verleden tijden en mensen die de om, omroepen als een roeping zien. Dat allemaal op 24 september van kwart over twee tot half vijf. En de place to be is natuurlijk het Kerkplein in eerste instantie in Zandvoort. Dan gaan we naar de avond op 24 september. Dan is het ja, weer, wederom tijd voor een muziekfestival. En wel een hele grote goede kraker. Het is de laatste in een reeks van talloze prachtige muziekfestivals hier in 2016. En dan is het tijd namelijk op 24 september vanaf 8 uur voor het Oktoberfest. Op zaterdag 24 september organiseert Muziekfestival Zandvoort voor de vierde keer een Oktoberfest. En nu niet meteen roepen Oktoberfest in september. Ja, het, het traditionele Münchener Oktoberfest begint op de eerste zaterdag na 15 september... en eindigt op de eerste zondag in oktober. Dus Zandvoort speelt daar geweldig goed op in. Tijdens het Oktoberfest op 24 september vanaf 8 uur s'avonds. En de place to be is natuurlijk het Raadhuisplein. En op 25 september kunt u weer gaan wandelen, want dan is het de tijd voor de 10.000 stappen van de Zandvoort. In Zandvoort hebben we het als wandelaars natuurlijk wel getroffen met het mooie duin en het strand. Om je heen het wandelen in groepsverband zorgt er niet alleen voor dat je nieuwe mensen leert kennen, maar ook dat de tijd voorbij vliegt. Terwijl twijfel niet en doe mee. De wandelingen zullen begeleid worden door de sportservice Heemstede Zandvoort. De, dat is dus op 25 september vanaf 10 uur tot half 12 en het startpunt is zoals vertrouwd de cafetaria de Oude Halt anytime en een Vondelaan nummertje 2. En ook op die zondag is het weer tijd... voor de Shanti en Zeeliederen Festival. Dat begint allemaal om half elf... smorgens en duurt tot half zes. Op vijf locaties, vier in het centrum... en één op het strand, treden dit jaar... Uh, tien koren op met de diverse repertoire... aan shanties en zeeliederen. Chanties zijn vooral traditioneel van oudsher werkliederen... gezongen door grote schepen. Het uh, gezongen op grote schepen. Het krachtige refrein werd luidkeels meegezonden... en bepaalde tempo van de werkers. En dus het schip. Zeelieden zijn er zowel klassiek als modern. Het zijn levensliederen meestal over vissersleed en zeemanslijden. Dat op 25 september vanaf half elf tot half zes. En uh, uiteraard het centrum van het Chanticore en zeeliederenfestival is het Raadhuisplein al hier. Dan, uh, dat is even voor de race-liefhebbers onder ons. De historische Grand Prix hebben we net gehad. Maar zet het vast in uw agenda. 1 en 2 oktober is het weer tijd voor het British Race Festival. Daar staat weer van alles te gebeuren. Meer informatie over dit race-evenement. Prachtig, klassiek race-evenement. British Race Festival. Op 1 en 2 oktober kunt u nalezen op de website www.circuitparkzandvoort.nl. TV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 Take it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 Al dus Mario van der Linden van de Beachpop Zingers. Op de dag zelf kunt u natuurlijk genieten van 22 koren die vanuit het hele land komen. Ze staan zoals gewoonlijk te trappelen om voor u een mooi optreden te verzorgen. Hele grote koren, kleine koren, popkoren, inspirerende koren, gospelkoren, een jeugdkoor en nog veel en veel meer. Sommige koren zijn nieuw, maar er zijn ook koren die al voor de vijfde keer meedoen met nog steeds evenveel even enthousiasme of zelfs nog meer. Zoals Vocal Invention uit Zaandam... dat samen met de beachpopzingers singers Korendag Zandvoort zal afsluiten. Het Zaanse koor is een groot koor... Dit, dus dit belooft een spetterende finale te worden. De beachpopzingers singers treedt op met een heel veel nummers van de afgelopen jaren... en nog een paar leuke nieuwe nummers. De finale zal zeker spectaculair zijn. Het zal ook een feest worden vol met verrassingen. Maar die gaan we ze natuurlijk niet verklappen... en dat ziet u vanzelf als u langskomt. Aldus van der Linden... De entree op Van Korendag Zandvoort is gratis. U kunt verder de hele dag komen en gaan. Het eerste koor staat gepland voor half elf s morgens. En rond tien uur s'avonds is het allemaal weer ten einde. Meer informatie en het programma. En ik heb dat hier voor me liggen en dat is echt een aanrader. Het programma ziet er hartstikke mooi en perfect uit. Zelfs met een voorwoord van onze burgemeester Niek Meijer. Dus meer informatie kunt u vinden op www.zingenaanzee.nl www.zingenaanzee.nl Dus op 1 oktober het tiende-jarig jubileum van de beachpopzingers tijdens Korendag. En daar komt u weer aan. Het wordt een vol Korendag. Jawel, op 1 oktober de beachpopzingers hier in Zandvoort. Proost. Het, wordt, het is inmiddels kwart voor vier. Zal wordt een goedemiddag en welkom bij Zalvoort op zaterdag. Wij zijn er nog tot aan vijf uur vanmiddag. En daarna van vijf tot zeven. Jawel, hij is er weer. Hij Dag. is weer terug van vakantie. Fred Hey! single van de Breakfast Club en Ride on Track. Ja, Ride on Track geldt niet uh, voor iedereen als we even naar Singapore uh, uh, gaan, het uh, Nee, want uh, Grosjean uh, die, die kwam toch hard in aanraking met uh, de, de, ja, de zijkanten uh, van de Rolex-reclames. Uh, waardoor uh, het, uh, de kwalificatie al met al 10 minuten zal gaan uitlopen. Dus, dus tegen tien over vier zal alles bekend zijn... Maar goed, uh, voor, uh, verder is het voor Button, Perez, Gutierrez, Alonso en Grosjean en Erik, uh, wellicht uh, de zaak uh, dat ze dat, uh, in ieder geval niet die Q3 gaan halen zoals het er nu uitziet. Maar goed, Q1, uh, ja, dat, wordt, dat wordt spannend. Uh, Ricciardo is nog steeds sneller dan uh, Max, dus die uh, staat ervoor. Dus het gaat tussen uh, Mercedes, uh, uh, dan uh, we krijgen we Mercedes, dan krijgen we Red Bull en dan krijgen we uh, Raikkonen uh, momenteel op een vijfde plek. Want zoals gezegd, Vettel zal morgen vanaf uh, plek 22 van start gaan. We houden u uiteraard op de hoogte van de ontwikkelingen tijdens deze kwalificatie. Ja, er is heel wat te doen voor uh, Sebastia Vettel. Ik ben heel benieuwd, morgen om 2 uur de race. En vanmiddag om 3 uur is de kwali begonnen daar in Singapore. In een donker Singapore met hagenissen en al. Dus uh, ja, gezellige boel uh, daar. Een uh, mooie race. Morgen ook uh, vanaf 2 uh, uur dus. Dit is Jubilee 40 en Food for Talks. van Jubilee uh, 40 en Food for Tots. Zodra ik u uh, drie alweer van Zandvoort op zaterdag. Met onderweer, de vaste onderwerp Het Dier van de Week. En natuurlijk ook het gedicht van de dag. En dat gaat weer een hele mooie worden. Graag tot zo na vier uur. I